Met de showbiz nieuws Ik ben erg benieuwd En natuurlijk muziek uit de provincie Met deze week de provincie Utrecht En dan nog iets helaas is Roy afwezig vandaag Hij heeft namelijk een etentje Want zijn moeder is ja, ja Gefeliciteerd moeder van Roy Ik denk niet dat je luistert maar alsnog Maar we gaan, hem, we gaan hem straks even bellen Want ik ben wel benieuwd hoe het met hem gaat Ook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 Als, als die motor viel, was hij altijd te klos. Je zag die, die coureur zag hij dan, of die motorfietser. Ja. Die zag hij dan heerlijk zo vallen. En die stond weer op en die pakken niet. Die dan met die hele motor op. Nou, dat is ongeveer hetzelfde.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 En dan moet je dus uitleggen waar je bent. Dus dan zeggen: wat doe jij? Dan zegt hij, ik ben de vierde man. Dat houdt dus in. Dat er dus drie voor hem geweest zijn. Nee, maar, nee, maar, maar Het enige. Het enige, waar, het enige waar het mij om gaat... Is dat. Gert Jan was boos. dat de vierde man. geen beslissingen durft te nemen. Nee. Maar dat, dat, natuurlijk doet de vierde man dat niet. Want als hij de beslissingen zou nemen. dan had hij wel een fluitje gehad. Dan had hij <lacht> dan. toch? Of een vlag. Maar je kan toch niet van de vierde man verwachten. dat hij bij die. bij die Mexicaan. die schiet Naast dus er, ja. bijna die bal. tegen die grenzen rechteraan. Ja. En dan zou die vierde man.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 Dus vanaf nu, joh, ik vind, hou nou gewoon je dicht tegen de vierde man. Weet maar dat je. gaat Gertjan ook niet meer doen, begrijp je? Nee, niet? hij zei, we hebben echt samen gierend van het lachen aan de telefoon gelegen met ja. z'n tweeën. En hij zegt, je hebt ook gelijk, ik zeg er nooit meer iets tegen. Ik zeg, nee, moet je niet meer doen, Maar joh. is dat ook de reden waarom hij waarschijnlijk één wedstrijd schorsing in over, overweging wil nemen? Dat hij bij zichzelf denkt, ja, het is zo zielig, ik, ik ja. wil dat wel accepteren dan? Hij accepteert dit, denk ik. Ja? Ja, dit is, uh, nee, maar er moet, ze moeten gewoon een bol, weet je, elke keer dat gesproken.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 Sounds so full of it, girl. There's so much you can deal with it, y'all. Yeah, keep Spinning around, he's spinning around, spinning around, and this He had your knob in it, can't feel the chicken thing with it. Turn it around, turn around, turn it around, and this is. It's happening, oh, your lives, yeah, you're bubbling, yeah, you're happening, get I'm getting, getting it, it.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 There's one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 Harry Spears, who was here, who was at Cobbs all this weekend, does a really mean, like, DMX uh -oh. and uh, Jay-Z. Wh wh which one are we going to hear? I might give you a medley of... Uh, a medley? A medley. A medley. All right, it's a little freestyle action. Here we go. Ready? Yep. Yeah. Harry Spears. Yo, what's up, what's up? It's your man, LL Cool J. We're going to do it sexy right now, baby. Not me. Got my man Snoop Dogg, DMX, and Jay-Z in the building. Hey, yo, Snoop, holl at him. You know what I mean? It's LL. Hey, yo, Snoop D, yo, double jizzle. I'm in the hissy-nizzle. And when you see me, you gon' still get that metal finger. That's a linger on that liquor, that chronic, that blue, chronic, that tonic, that even JJ. Snoop Dogg is how I get down. Come around. Snoop DMX. Show him how we get down. Uh.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 It's your boy, Young Ho, the Jay-Z, the game is real. I told y'all done been through the fourth meal. It's Young Ho, I'm on a different plane, different name. I'm with the chick with the French frames and the French name. I'm like Young Ho, yo, yo Jay-Z is better. Guarantee when you see me, I'll put four through your sweater. It's your boy, Young Ho, young age, guard legendary. It's your boy, Young, in the building. <laughs> It's your boy. You know how we do. Jay in the building, man. Now you know I mean, Brooklyn, stand up. It's your boy, Young Ho. Ho, yo, I'm back for another verse, better get another curse, and I'mma spit one that's even worse than the first you heard when I spit it, my game's all spit it and when you see me, ho, never bit it, I do it from the head, I do it from the heart, guaranteed I bust real, your cat's very smart, it's your boy Young, Ho, Young, uh, uh, it is. Ah oh, man! Ja, dit is te gek, hè? Arian Spears, yeah. hij doet uh, Snoop, yeah, Snoop Dog na DMX, Jay-Z en LL Cool J. than ever, this miracle joy that you bring. Ja, dit is mooi. Hè? Treintje Oosthuis bij uh, Entertainment View and Everything Has Changed. En het staat op haar al, nieuwe album uh, Sundays in New York. We gaan even over naar, uh, naar, ja, naar kort even shownieuws. Want um, Willy van The Opposites... Um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 Michael Jackson en een van zijn betere plaatsen hier bij Entertainment For You. En laat het even van je horen. 033-573-1969. You rock my world. My life will never the same. Girl, you came and changed. The way I want, the way I don't. I cannot explain. These things I feel for you. But girl, you know it's true. I stay with you. I feel my dreams. And I'll be all you need. Never gonna leave this bed.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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Maar net wel met het NOS journaal. President Grimson van IJsland weigert opnieuw het miljardenakkoord... over de failliete bank te tekenen. Hij wil dat er net als na het vorige akkoord een referendum over wordt gehouden. De bevolking wees de deal toen af...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 In Libië hebben moslimleiders de autoriteiten opgeroepen te stoppen met het doodschieten van burgers. Human Rights Watch zegt dat de afgelopen dagen meer dan 170 mensen zijn gedood. En volgens lokale artsen zijn het er nog meer. De onrust in Libië is voor Nederlandse bedrijven daar geen aanleiding om het land te verlaten. In Libië werken zeker 170 Nederlanders, voornamelijk in de olie- en gasindustrie. In Rabat protesteren duizenden betogers tegen de Marokkaanse regering. Ze eisen politieke hervormingen en willen dat er een eind komt aan de armoede. De demonstranten zijn niet tegen de koning. Hij moet blijven om hervormingen in gang te zetten, vinden ze. De demonstratie in Rabat verloopt vreedzaam en de politie houdt zich afzijdig. Bij een brand in een weeshuis voor gehandicapte kinderen in Estland zijn tien kinderen om het leven gekomen. Een onbekend aantal raakte gewond. Hoe de brand vanmiddag kon ontstaan is niet duidelijk. Het pand is ingestort. In het weeshuis wonen veertig gehandicapte kinderen. In de Eredivisie Voetbal is Ajax twee punten ingelopen op Twente. De Amsterdammers wonnen thuis met 1-0 van VVV, terwijl Twente thuis met 1-1 gelijk speelde tegen NEC.